De Spaanse regering heeft voor miljarden aan bezuinigingen aangekondigd... maar het doel van een tekort van 4,4 procent voor dit jaar is te ambitieus, zei hij. Madrid wil niet nog meer bezuinigen. De Spaanse regering vreest dat de economie dan nog verder terugvalt... en dat de werkloosheid nog verder stijgt. EU-president Van Rompuy en de Duitse bondskanselier Merkel... hebben Spanje gewaarschuwd... Brussel dreigt met boetes als het overheidstekort boven de 3 procent uitkomt. In Enschede zijn vannacht zeven mannen opgepakt na een schietpartij. Eén van hen raakte daarbij gewond, hij verkeert niet in levensgevaar. De politie kreeg rond half vijf een melding van een schietpartij in het centrum. Toen agenten daar aankwamen was er niemand meer. Later die nacht leverden drie mannen een gewonde Enschedeer af bij het ziekenhuis. Ze werden alle vier aangehouden. Op hetzelfde moment kwam bij het ziekenhuis nog een auto aan. Toen de agenten die, een stop, of toen die een stopteken negeerde, volgde een achtervolging door de stad. Uiteindelijk konden de twee inzittenden worden aangehouden. En een zevende verdachte werd later in de binnenstad van Enschede opgepakt. Het weer op steeds meer plaatsen zon. De mist in het noorden is hardnekkig. Daar is het rond 7 graden. Verder is het een graad of 11. Morgen is het overwegend bewolkt met s'avonds regen. ABW verkeersinformatie In de kop van Noord-Holland komt plaatselijk dichte mist voor. Het is minder druk dan gebruikelijk. Op vrijdag er staat 30 kilometer file in totaal. De A2 van Eindhoven naar Maastricht... staat tussen Born en Knoop Heide 4 kilometer na een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Leidschendam en Zoeterwoude 6 kilometer. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... voor Zoeterwoude 7 kilometer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 Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom En goedemiddag en welkom terug weer vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Het laatste half uur met Roel Jansen, financieel journalist, met positief nieuws over Europa. En we gaan browsen met Brussel. U kunt reageren, hashtag AvroVML of kijken avro.nl slash vrijdagmiddag live. Vanmiddag is in Brussel de jongste eurotop afgesloten... waar vandaag regeringsleiders het strengere begrotingsakkoord... dat Stabiliteitspact hebben ondertekend. Een dag nadat het Centraal Planbureau bekendmaakte... dat het begrotingsakkoord in Nederland zo groot is... dat we misschien wel 16 miljard extra moeten bezuinigen volgend jaar... om ons aan de afgesproken 3% maximaal eh, te kunnen houden. Financieel-economisch journalist Roel Jansen... Eh, was je eigenlijk verrast door dat slechte nieuws van het CPB? Nee. Heel veel mensen zeiden van wel. Hè? Ja, maar het was al voorspeld dat het uh, behoorlijk uit de klauwen zou lopen. En het ligt misschien iets meer uit de klauwen dan, uh, dan verwacht. Maar dat het uh, tenminste 4% zou zijn, dat was eigenlijk wel bekend. En dat ja. komt ook omdat dit, dit kabinet natuurlijk gewoon ontzettend slecht beleid voert. Uh, de economische groei in Nederland die is negatief dit jaar. Die blijkt nog weer slechter te zijn volgens het CPB... dan, uh, dan we een paar maanden geleden verwachten. En daarmee presteert Nederland gewoon slechter... dan alle omringende landen. Het heeft niks te maken dus, met het feit dat het wereldwijd slecht gaat. Ja, kijk, dat is altijd een mooie smoes. Want Nederland is natuurlijk heel afhankelijk van de internationale handel. Ja. en zo. Als de handel een beetje minder wordt... dan wij, merken we dat meteen in Rotterdam of op Schiphol... en uh, natuurlijk als handelsland. Maar relatief gezien wordt het dus gewoon slechter... dan Duitsland, België, Oostenrijk, Finland, nou, zelfs Frankrijk... Uh, en. Ik geloof zelfs als ik wat ik van vanochtend zag, zelfs Italië heeft het beter gedaan. Uh, dus. Wij zijn afgezien van de Grieken, de Portugezen, de Ieren, zo'n beetje het uh, sukkeltje van Europa aan het worden. We gaan het zo met, met Bert Brussel over het internet hebben. Is er, als het gaat om, om dat hele slechte financiële nieuws, Bert. of de eurotop bijvoorbeeld vandaag. Hè? ben je daar heel veel dingen uh, over tegengekomen op het internet? Nou, ik niet. Ik heb net nog even gekeken, maar het is wel heel beperkt. Het is wel voorbehouden aan een, aan een selek, selecte groep mensen die het volgen, de Roeljansenachtige. De Roel ja, die het en het, Die volgen het heel goed. Ja. De rest, je ziet vooral dat mensen het zich niet voor interesseren en het ook niet begrijpen. Ik zag die nieuwe termijn van Rompuy bijvoorbeeld. Dat vond ik de leukste, leukste Twitter. Dat is ook de... besloten vandaag op de top. Ja, ja. was de leukste Twitter was Erik de Zwarte. Zei van, Hé, waar waren de verkiezingen dan? En dat <laughs> is denk ik wel ongeveer het gemiddelde gevoel <laughs> van de Nederlander ook. Dat is representatief voor veel mensen. Uh, overigens die van Rompuy, ja, die is weer herkozen... Ja. He, voor een, ja. la, een nieuwe en laatste termijn. Terwijl ja. in het begin, hij kreeg nogal wat kritiek... He, van, u nou ja, saai de, en kleurloos. De, de, de, en... Er werd aanvankelijk gezegd dat die raad van Europese regeringsleiders... dat hij dus een vaste president moet hebben. Niet dat je ieder half jaar weer een ander hebt. Dan weer uit Malta, dan weer uit Luxemburg en dan Estland, ja, dat stelt niet, niet zoveel voordelen ja. in de wereld. Hè? Dus mijn het weet je wat, dan benoemen we een vaste president... voor een bepaalde periode. En uh, toen werd er eerst gedacht, nou, als we dan iemand met een groot profiel benoemen... Tony Blair werd er veel ja. voor genoemd. Uh, Jan-Peter Balken heeft er enorm voor gelobbyd. Hoewel hij dat altijd ontkend heeft, maar dat heeft hij toch wel gedaan. Die hebben het niet gekregen. Het is gegaan naar Herman van Rompuy. En toen vroeg iedereen zich af, wie is Herman <lacht> van Rompuy? Ja, dat bleek een Belgische, Vlaamse politicus schreef te zijn. Hij een haiku's, geloof ik. Hij schrijft haiku's. Ja. En hij heeft het dus eigenlijk fantastisch gedaan. Ja. Het is een hele bescheiden man die ontzettend goed in staat is... om die verschillende die in Europa natuurlijk allemaal rondlopen uh, uh, te vrienden houden. houden. bij elkaar te, uh, te to houden. Toch nog even ja. onze cijfers, want hoe is daar in Europa op gereageerd... dat het in Nederland zo slecht gaat Nu, he, Ja, dat is heel pijnlijk voor Rutte. Hij, uh, hij heeft net moeten verwerken dat hij dus, uh, met een tekort van 4,5%... volgend jaar te maken heeft dat hij wellicht 9% en misschien nog meer miljard moet bezuinigen. Bovenop wat hij al heeft moeten doen. Nou, hij heeft eigenlijk in Europa te horen gekregen... beste vriend, uh, we hebben die afspraken gemaakt over... Jij wou uh, zo streng. Jij was zo streng, we hebben dat begrotingspact... Er komt een supercommissaris die toezicht houdt op landen... dat ze zich aan de regels houden. Maar wensen van Nederland. Bent, bent, ja, wensen van Nederland. Jij bent nummer twee na de Belgen. Ben jij nummer twee die ja. voor de bel gaat. Nou ja, dus uh, zij is gewoon een snoeihard aangepakt. Onze minister de... van Financiën, ook al zo streng... die riep zelf al van, ja, die 3%. Ja, dat vond ik dus ongelooflijk. Hij heeft dus... Die... Twee jaar lang heeft hij de Grieken, de Portugezen afgezeken... omdat ze harder en harder en harder moesten bezuinigen. En nu komt Nederland voor het blok. En dan ja. moet hij zeggen, ja, er zit wel wat ruimte in. Nou ja, die ruimte is als er een natuurramp zich voordoet. Dus stel je voor dat we de elf steden toch hadden gehad... en heel, uh, en heel ja, Nederland was door het ijs gezakt. Ja, ja. Dan hadden we misschien kunnen zeggen, er zit wel wat ruimte in. Er is in. geen sprake van zo'n zodanige uitzonderlijke omstandigheid... Eh, ja, dat het economisch hier slecht gaat. Nee, ze hebben het gewoon een paar jaar verwaarloosd in Nederland. Hè. Dus en ze hebben het ook zelf gedaan. Zeg. De arbeidskosten ja. die zijn in Nederland ten opzichte van Duitsland... Want al, al vijf, zes jaar aan het oplopen, dat is niet handig. Uh, er is geen enkele structurele hervorming, zoals dat heet, doorgevoerd. De, de woningmarkt zit vast. Uh, als je al dat geld wat in huizen zit, wat niet verkocht, wat nu eindelijk is los zou maken, wat zou dat een bestedingsboom in Nederland betekenen? Zou dat, zou dat kunnen voor... voorkomen als ze eerder dat soort maatregelen ja, hadden genomen? Als ze genomen? dat soort dingen hadden gedaan. Moeten ze nu gaan bedenken? Hè, bij dat elkaar moeten ze nu in het katshuis In twee weken bedenken en dan komen nou ja, dan hoop ik dat ze maar. Maar naar is het echt een probleem voor ons? Wat, wat nou, is, het, de, de, deze noodzaak tot bezuinigen, het inlopen van dat tekort... Nou, het is voor het kabinet natuurlijk ongelooflijk vervelend... want er zijn drie partijen die uh, daar absoluut niet over eens zijn... waar ze zouden moeten bezuinigen. Hè? Nou, maar is het moeilijk en, om, om, om dit op te lossen? Kijk, laten we zeggen dat het 9 miljard zou moeten zijn... Nou, als je wilt, kun je morgen de inkomstenbelasting verhogen... of de btw verhogen, of een accijns op... Slecht voor uh, de economie, zeggen ze. Ja, dan. of een accijns op, uh, weet ik veel, uh, hoe heet het... van die uh, pc hoofdtractors invoeren... Ja. of alle scootertjes verbieden. Je kunt van alles en nog wat doen. En dan haal je dat geld wel binnen. Maar daarmee heb je natuurlijk niet de economie versterkt. Je kunt beter een aantal, zoals dat dan heet... structurele maatregelen nemen... die op de langere termijn veel geld opleveren... en op de kortere termijn wat snelle bezuinigingen binnenhalen. He? Die het onder water zetten bijvoorbeeld. Als we dat niet doen, kost ons dat 300 miljoen euro of zoiets. Dus Hervormen, nou ja, dat kun je dus zo al binnenhalen. Meer dan bezuinigen. Hervormen, wat overigens Toen Teulings, de directeur van het ja. Centraal uh, Plumbureau... Uh, twee dagen voordat hij met die cijfers kwam al riep. Wat vond je daarvan? Nou ja, dat is eigenlijk wel ironisch. Want die wist natuurlijk precies wat de uitkomst ja. zou zijn. En die zag de bui waarschijnlijk al Maar wat hangen. gek dat hij dat dan in de Financial Times eerder al... Dat terwijl die... wij allemaal moeten wachten. Ja, nou ja, kijk, je kunt van economen wel begrijpen... dat ze zeggen, een land moet zich niet stuk bezuinigen. Maar dat geldt ook voor Spanje. De Spanjaarden zeggen precies hetzelfde. Ja op dit moment. Uh, dat geldt eigenlijk voor Griekenland ook. Uh, dus dat je een beetje voorzichtig en verstandig moet zijn, dat snap ik wel. Maar... Uh ik denk toch dat Nederland er niet aan komt om op heel korte termijn... gewoon heel veel geld te bezuinigen, misschien wat belastingen te verhogen... en dan vooral die maatregelen op de langere termijn te nemen. Dat wil Teulings trouwens ook. Mm. En dan kun je altijd nog tegen de commissie zeggen... nou, in 2015 komt het wel in orde. Nou, dat vinden mensen niet leuk, veel bezuinigen. Maar ik kondigde je aan met Roel Jansen met positief nieuws over Europa. Oh ja, Europa, het positieve nieuws, ja. Jij schijnt het best wel rooskleurig in te zien nou, als het om de crisis in het Europa gaat. gaat, gaat. Om de, in de eurocrisis gaat het eigenlijk de goede kant op. En dat is een proces wat zich nu een maand of drie aan het afspelen is. En dat is eigenlijk heel bijzonder... want het is, het, het is, eigenlijk is het min of meer onzichtbaar hoe het aanvankelijk slecht ging. Hè? En, aanvankelijk hadden we het nauwelijks door. En ineens bleken de gigantische crisis te zijn. Ja. Nou, Ik denk, vorig jaar oktober stond de eurozone misschien wel op het punt van in elkaar klappen. Maar men heeft vanaf dat moment eigenlijk zoveel stappen genomen, allemaal op verschillende gebieden. En de een sluit aan of haakt aan, zou je kunnen zeggen, bij de volgende. En al met al ziet het er nu een stuk rooskleuriger uit. Vooral het opkopen van, nou ja, obligaties in zwakke van, landen. Precies, een van de allerbelangrijkste stappen is genomen door de Europese Centrale Bank. Hè. Die mag volgens het verdrag van Maastricht niet landen zo direct steunen, maar die nieuwe president, Mario Draghi, die heeft bedacht weet je wat, we gaan heel veel geld aan banken beschikbaar stellen. Hij heeft eigenlijk gewoon de sluizen, van, of de, de, de, de kluizen van de Europese Centrale Bank opengesteld. Leningen voor, voor 1% rente. Om, voor een heel lage rente, drie jaar te lenen. En met dat geld kopen die banken de obligaties op van landen die in problemen verkeren. Ja. Dus het zijn met name Spaanse, Italiaanse banken die massaal geleend hebben deze week voor de tweede keer bij de Europese Centrale Bank. Daarmee kopen ze Spaanse Italiaanse obligaties op. Zakt de koers, de rente. Uh, ja, allemaal Iedereen heb Maar dat broodnodige uh, noodfonds. Wat, op, wat jij, geloof ik, ook nodig vindt. dat het opgehoogd wordt. dat, dat komt er maar niet van. Ja, dat komt er nu ook al. Oh. Um, dus de regeringsleiders. Ik had gedacht. of verwacht eigenlijk. dat de regeringsleiders gisteren of vandaag zouden hebben gezegd... oké, okay, dat noodfonds gooien we er tegenaan en we verdubbelen het. We maken het hoger. Ja. Dat gaan ze ook doen. Ik denk dat ze nog een weekje wachten, want ze willen eerst zeker weten... dat de banken die die enorme hoeveelheid leningen aan Griekenland hebben verstrekt... dat die daadwerkelijk hun leningen zullen kwijtschelden, afboeken, weg ermee, doorscheuren. Zodra en ze en dat zodra weten, dat nemen gebeuren, ze dat besluit? Ja, en het is, zoals ik zei, het, pakt of het haakt allemaal aan elkaar... En zo moet je dus het ene wachten op het andere... en dan langzaam maar zeker komt toch dat hele plaatje. Want die... als dat noodfonds inderdaad in die mate opgehoogd wordt... wat is het, duizend ja. miljard of zo? Nou dat... ja, dus het is nu 500 miljard voor, uh, is, af, is al afgesproken. Het zal wel 750 worden. En dan met nog wat geld dat er links en rechts bij komt... kom je zo bij de duizend miljard. En daar kunnen ze dus gewoon Italië en Spanje mee vrijwaren... mee, als het ware, beschermen... tegen een eventuele nieuwe aanval van die financiële markten. En ik denk dat uh, alleen al het feit dat die bescherming er is... betekent dat... die financiële markten wel drie keer zullen nadenken... om nog weer eens zo'n speculatieve aanval te uit, uit te voeren. Want die gaan ze verliezen. Dan hebben we voorlopig rust en misschien ook wel herstel in Europa. Ja, wat de euro betreft wel. Ik had gezegd, positief nieuws. Fijn, dank, Tot zover. Eh, dank ervoor blijf zitten, want we gaan zo direct over andere zaken. Vooral ook op het internet praten met Bert Brussen. Maar eerst weer muziek van Jam. Daddy you told I put you on a spell. I found the lightning; it's keeping me awake. Rolls out the to the parts we should have played. Underlining, Het internet afstruinen met de hoofdredacteur van ja.nl, Bert Brussen. Eerst maar even het relletje doen. Ja, er waren veel relletjes. Re ja, wel Rutge uh, ook, ook ooit werkzaam voor geen stijl, waar jij ook ooit werkzaam voor was. Ja. ja die belde aan uh, bij thuis, bij Naïm Tahir en haar man. Uh, een oh. een rechtsfilosoof. En die kreeg letterlijk een beetje de deksel op de neus van die man... Nou, ja, Hij zegt dat hij bij zijn nek werd beter gepakt... door Kinnigin, die tevens oud- wereldkampioen of Nederlands kampioen gewichtheffen is. Dus die vast wel weet hoe je iemand effectief bij de nek moet grijpen. Maar volgens Kinnigin zelf heeft hij alleen maar over het zijde sjaaltje van Rutger geaaid. Rutger ja. draagt altijd een zijde sjaaltje. Ja. Um, Dominique Wees heeft volgens de beelden de rauwe beelden online gezet... om daarmee te bewijzen dat Rutger gelijk had. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik dat in die beelden allemaal niet zo erg terug zag. Nee. Dus het blijft nog steeds een beetje een raadsel wat er nu echt is gebeurd. Ja, Het is wel een beetje, als je, als je al jaren lang uh, op een offers, uh, vaak briljant creatieve manier... mensen zacht zuigt, uh, zuigt en, en pest en onaangekondigd uh, aanbelt en interviewt... om dan heel erg grondwaardig te doen... Ja, kijk, hij heeft natuurlijk aangifte gedaan... omdat hij zei van, een beetje, het is allemaal prima als je mij de, de, de, de deur wijst... of mij terugzijkt, of wat dan ook. Maar ja, hij voelt zich toch wel echt aangevallen. En ik ben wel met hem eens dat je fysiek geweld moet je toch... Ja, dat kun je gewoon niet accepteren. Ja. Ook niet als je, uh, zoals Rutger, misschien een hele, op een hele vervelende manier... een luisterende pels bent. Want op zich, hij belt alleen maar aan... En hij staat echt voor een drempel. Het is niet zo dat hij naar binnen stapt en uh, de deur verder uh, open duwt. Die kinderen had ook de deur dicht kunnen doen. Nee, maar burger, daar, uh, dat kunnen we niet vaststellen, begrijp ik. Nee, dat is uh, in elk geval nou. niet door mij En hij, hij leeft wel. nog, dus dat zal ook schelen. Uh, goed, <laughs> een ander verontrustend internetnieuws. Want het aantal plunderingen van bankrekeningen ja. uh, zal gaan stijgen. Wordt, wordt voorspeld door een Duits, uh, Duitse onderzoekers? Nou ja, de, de Universiteit van Bonn hebben daar een uh, onderzoek naar gedaan. En het probleem is een beetje dat er steeds meer uh, virussen en, uh, en wormen... Uh, die, uh, die websites van banken. Kunnen, kunnen bedreigen. Uh, om, per dag komen er 600 nieuwe virussen bij. En het is natuurlijk onmogelijk voor uh, uh, welke virus kennen dan ook... om uh, zoveel dat virussen dat bij te houden. En wat je nu ook ziet gebeuren, is dat uh, diverse bendes... die uh, kapen dan iemands rekening. En uh, die huren vervolgens personeel in om handmatig bedragen af te schrijven... van die bankrekening. Dus ook als je gewoon thuis uh, zit te internetbankieren... Ja, dan kan het, dan kan het zijn uh, dat, dat zo'n hacker jouw rekening opent, jouw gegevens kaapt... en het vervolgens aan personeel vraagt om handmatig bedragen over te maken. En handmatig, dat betekent dat de computer het niet kan herkennen dat het een, dat het een virus of een worm is. Oké. Okay. Dus dat, dat betekent dat je dus dezelfde, dezelfde manier gebruikt... wat mensen normaal ook doen, online. Ja. En daar is gewoon eigenlijk niet tegen op te treden. Is Rol Jansen nog een internetbankierder? Uh, ja, ik, tot nu toe wel, maar misschien ga ik er nog meest even over nadenken... om dat vanavond maar niet meer te doen. Nou ja, het is, hoe, je, hoe merk je dat, dat er ineens handmatig geld van je rekening is? Nee, dat nee, zie je nee, pas aan het eind van de maand ja. of zo? Ja, dat, dat, dat zie je pas aan het eind van de maand. Als je het afgeschreven. De meerderheid van de slachtoffers zijn wel mensen die trappen in phishing-mails. Die krijgen zo'n mailtje ja, ja. van... Goh, wilt u alstublieft meest een gebrekkig Nederland? Wilt u alstublieft uw pinko dan ons geven? Nooit doen. En, en, en sturen hem op naar Lagos? Ja, precies. Sturen we wat geld naar Lagos. Maar ja, het kan gebeuren dat iemand jouw wachtwoord aftapt. en dus inderdaad geld van jouw rekening afsluit. En dat heb je gewoon niet door. Maar tot nu toe stellen banken je wel schadeloos. Maar het is natuurlijk een beetje de vraag of dat nou in het. Dit... Ik heb al gehoord dat ze nu spreken over hun eigen risico voor dat soort dingen. Kijk, en dan gaat het waarschijnlijk wel heel erg veranderen: de populariteit van internetbankieren. Ja, maar of je nou zonder, open, uh, zonder internetbankieren kan, dat lijkt mij een Is beetje stuf. Andere zaak. Nou, andere zaken. Wat misschien uh, heel leuk was, uh, is... Uh, ken jij uh, de, het fragment Greed is Good Nog van Gordon Gecko? De ouder onder ons zullen dat zeker Uit wel. Uit de film over die uh, ontzettende snelle uh, aandelen en effectenhandelaars in New York. Ja, absoluut. Is... Roliansen dat... kent het zeker. Ja, zeker. Ja, dat is Michael ja. Douglas. Die kreeg is later ja. ook veel gebruikt door Thatcher en dergelijke. En ook in neoliberalisme nog steeds uh, heel populair. Uh, de FBI heeft nu een filmpje online gezet met uh, Michael Douglas. De hoofdrolspeler die toen Gordon Gecko speelde. Uh, die nu in het filmpje inderdaad... Zegt van, nou, ik, ik, dat was mijn kreet, maar ik wil wel graag vertellen... dat Greed eigenlijk helemaal niet zo goed is... en dat we nu voor de FBI uh, alles op alles zetten om uh, bankfraude op te sporen. Ik zal even het fragment laten horen. Het is, is, is, right. is wel een heel... Uh... Hello, I'm Michael Douglas. In de movie Wall Street, ik Gordon Gekko, een greedy corporate executive die heeft gediend profits te innocent terwijl lost investeerders hun geld verloren. Het, het, het geluidsfragment is een, een beetje beperkt, maar het is een spijtbetuiging eigenlijk van rol. Nou ja, wat hij inderdaad zegt van uh, jongens. Ik heb dat toen wel gedaan Het was ook wel een hele andere tijd. Maar dat betekent niet zo dat jullie dit nu nog vol moeten houden. En let erop, ik, uh, Michael Douglas, zeg jullie uh, ook ook in de persoon van Gordon Gekko, de FBI uh, let op jullie. Heb is niet goed, Gool Nou, ik vind het mooi dat je die. Uh, die creed Greed is Good aanhaalt. Want volgende week gaat in Den Haag het uh, toneelstuk De Prooi in première. Door het, bij het nationale toneel. En daar is, ik heb dit tekst gelezen. De tekstschrijver Sophie Cassis heeft daar een parafrasering... van die kreet namelijk in opgenomen. En die luidt: hebzucht is gezond verstand. En die vind ik eigenlijk nog mooier. Dat gaat over. ja, Abin Ambro Rijkman-Groening. Ja, precies. Dit geval... gaat over de opkomst en val van Rijkman-Groening. En. Uh, uh, ja, ze heeft duidelijk. geïnspireerd geweest door dat. Greed is, go greed is Good van uh, Michael Douglas. Maar ik vind. Uh, uh, hebzucht is gezond verstand vind ik ook een hele mooie. Ik vind het inderdaad heel erg maar, mooi. Maar, maar merkwaardig beetje, toch. Beetje laat, dit, maar wel. moment, ja, het is een man. rol. Die man speelde dat. Hoezo moet hij daar nu van zeggen, jongens, ik meen het niet. <laughs> nou, ik denk in de eerste plaats dat de FBI hem ook al vrij veel geld betaalt... om in om het sportje te op te treden. Mm. Maar in de tweede plaats zal hij ook wel wat, zeker nu... dus na al dit gezegd naar nou, de crisis, zal hij er wel problemen mee Hij heeft hem even verdiend. Genoeg voor Douglas. Ja, ik, ik uh, wilde eigenlijk, uh, ik weet niet hoeveel tijd nog is... maar afsluiten met, met uh, de politieke tweets. Ja, want het was natuurlijk de week van Lutz Kobi. We kennen het nu allemaal. De verrassende kandidaat voor het PvdA-fractievoorzitterschap. Ja, de verrassende en gedroomde, ook al nu al gedoodverfd... in elk geval op de social media, kandidaat voor, uh, voor de partij Ze komt uit Friesland. Ja, ze komt uit Friesland. En uh, ze heeft treffende vergelijkingen met Flodder en Freek de Jonger. Dus dat wil ja. al een hoop zeggen. Want en, ze heeft een bril. En ja. de luts van Balk, hè? Dat riviertje. Oh, dat, dat ken ik dan weer nou, niet. Ja, dat het riviertje bij Balk, wat niet bevroor, uh, niet voldoende ijs had... tijdens voor Zou de de ze daarna vernoemd zijn ook? Nou, dat zouden we zo kunnen, ja. Maar goed, Want, maar, wat kwam je er allemaal over tegen? Nou, een, een hoop lol-tweets, Ze dus we kunnen weer lachen... en ze uh, dromroffelen en ruts uh, en, uh, en uh, et cetera. Dat, uh, ik, ik heb lezen er een paar voor. We hadden de eerste tweet was van uh, Wim de Bie, die, uh, van Verkoot en de Bie. Die zegt... Uh, Velen denken dat Lut Jacobi een typetje van mij is. Ja, mensen, dat is zo. Hulde ook aan Grimeur Arjen van de Grein. <lacht> een kruising tussen Freek de Jonge en Maar vlodder. Dat is nou precies wat we nodig hebben in dit land. Ach, die Lut Jacoby krijgt alleen maar aandacht omdat ze er zo lekker uitziet. Ik heb wel wat met Lut Jacoby. Oh ja, wat dan? Nou, ze lijkt op mijn vader. Tante Sean merkte het effect van de Zoomba-lessen. Mannen keken weer schalks naar haar. Of kwam dat omdat ze toch iets leek op Jut Lut Jacoby? Ja, dat is het geheim van Lut Jacoby's charme: het Forrest Gump-effect. Zeg, die Lut Jacoby. Is dat nou de moeder van Brit Dekker? Zunde, randstedelijke kapsonus, mormiet noordelijke nuchtere hete, kries het kloor. Lut Jacobi is voor mij nu al de politicus van het jor. GELUIDEN. Ik verdenk Lut Jacobi er ook al van dat ze een vrachtwagenrijbewijs heeft. Ik weet eigenlijk niet waarom. Allemaal hele inhoudelijke tweets. Eh, flauw eigenlijk, hè, op dit uiterlijk voortdurend allemaal. Erg, maar en bovendien ze gaat het misschien ook wel worden, trouwens. Ja, denk je dat? Nou, ja, ja. Ik, ik, ik, ik, uh, ja ik, wat ik Het is internet, een hele rare manier van kiezen. Is het wel. Als je gemiddeld scoort, kun je het ook worden. Ja. Namelijk, omdat je moet vijf namen, geloof ik, uh, 1, 2, 3, 4, 5 aangeven. Dus als iedereen, uh, ik noem maar wat, Samsung zowel op 1 als op 5 zet... en zij staat voortdurend op 3, als je me nog kunt volgen... Ja. zou ze het best kunnen worden. Ik zou het geweldig en vinden. En misschien vinden mensen het er ook wel heel erg goed. Dat kan ook nog. Ja, dat, dat weet we niet. Het is een enorme backbench. Volgens mij heeft ze alleen een keer opgetreden... bij uh, iets over de drijfjacht, drijf- en drukjacht. Want verder was ze voor van de Ze was, was directeur uit. GGD in Friesland. En ze schijnt uh, daar wel heel goed werk verricht te hebben. Roel zie jij er wat in? Nou, het lijkt me fantastisch. Ik zou wel eens willen zien hoe Rutte, Wilders, uh, Roemer en zo... omgaan met uh, de oppositie van Lutz Jacobi. Ik zou er graag een debat zien met Wilders. sowieso. Inderdaad. Ja. Ja. We gaan het zien of het... Uh, of ze het wordt, of een van de anderen natuurlijk. Bert Brussen, dank. En Roel Jansen, ook dank. Uh, we hebben een andere Bert van Sloten. Die gaat ons vertellen wat in het Radio 1 journaal zit. Ja, we hebben helaas geen diepteinterview met Lutz uh, Jacobi. Dat is jammer. Maar wat we wel hebben, dat is het schaatsen. Tiaf, de World Baker, de 500 meter. De mannen zijn zo dadelijk aan de beurt. We hebben nieuws over Vestia, die woningcorporatie uit Rotterdam. En we hebben een interview met Jan Kees Het gaat over de begroting en hij gaat zeggen... dat hij zijn hand niet gaat ophouden in Brussel. Wij gaan luisteren en wij gaan hier ook afsluiten. Zoals altijd met de radiocartoon van Matwijn. Wijn. Dank voor het luisteren en prettig weekend. Avro. De Tand des Tijds. Een radiotekening. Hoe staan de kruisjes ervoor? De kruisjes staan als volgt. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 no, no, no, no, no, no, no, no, Het is een centen kwestie. De cijfers van het CPB die zijn bepaald niet zo rooskleurig. Daar komt de tijd, dat zit niet mee. Het schijnt te groeien, die is eruit. En ook al zijn we populist, je kan van alles van ons zeggen. We zijn geen cijferfetisch. We staan niet blind op getallen. Wij zijn geen cijferfetisch. Als rechtsgehaald, rechtsrextreem is Wij zijn geen cijferfetichisten Laten wij zo de euro vallen. We zijn geen cijferfetichisten Wij zijn geen cijferfetisch. Geen cent meer naar de derde wereld. Dan kan je afvragen of dat verstandig is. En ook al noemen dat fascist. We zijn geen cijferfetichisten Dat kan ons geen reden rotzend schrijven. Wij zijn geen cijfers. Wij zijn geen, Ge geen cijfer. Wij zijn geen cijferfetisjisten. Ja, ik zeg je wel eerlijk. Wij zijn geen cijferfetichisten. Ja, zijn er nog cijferfetichisten? Want ik weet nou niet waar ik aan toe ben. De tand des tijds werd getekend door Matwijn. Radio 1. Het NOS Journaal. Leerlingen van HAVO en VWO kunnen blijven kiezen uit vier profielen.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 En de verkoop van nieuwe auto's daalde vorige maand met 10% vergeleken met februari 2011, zeggen RAI en BOVAG. In februari werden zo'n 44.000 auto's verkocht tegen 49.000 een jaar geleden. Nou, dat waren de hoofdpunten van het nieuws. ABB Verkeersinformatie: het is minder druk dan gebruikelijk. Op vrijdag is dat 60 kilometer de files die opvallen staan op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... voor het Kierensheide, 8 kilometer. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, voor de Woude, 6 kilometer. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. De linker rijstrook is dicht. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum is een ongeluk gebeurd. Voor Gorkum staat 6 kilometer. De rechter rijstrook is dicht. En op de A59 Zonzeel richting Os staat voor het Hooipolder, 4 kilometer. Daar staat een vrachtwagen met pech. De rechter rijstrook is dicht.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 Hele goede middag. Het is vrijdag 2 maart. Leuker kunnen we het niet maken. Jeroen de Jager bij de Belastingdienst. Er komt nieuws over de woningcorporatie Vestia aan. Nieuwe huurders gaan daar de rekening betalen. We praten met onze correspondent over de verkiezingen in Iran. In Oldenzaal, daar zijn ze helemaal van de klok. Beste horloge van de wereld wordt daar namelijk gemaakt. Heer Veen in het oude Tialf wordt geschaad. De World Cup, de Wereldbeker. En Jan Kees de Jager weigert te gaan bedelen in Brussel. Tot half zeven is dit het Radio 1 Journaal. We beginnen in Tiaf bij Sebastian Timmerman. Want Sebast, uh, Stefan Groothuis komt zo dadelijk in de baan voor zijn 500 meter. Is hij al begonnen? Hij uh, staat te zwaaien naar alles en iedereen. Ja, als je aangekondigd wordt als wereldkampioen sprint... dan uh, kan ik me wel voorstellen dat je daarvan uh, gaat zwaaien. Het is de eerste keer dat Stefan Groothuis in Tiaf op die manier wordt aangekondigd. Het lijkt alweer zo lang geleden dat hij in Calgary het laatste weekend van januari... die wereldtitel op de sprint veroverde. Uh, mede door een prachtige laatste duizendste... ...waarin hij het Nederlands record heet. Daarna reed hij één wedstrijd. Dat was een wereldbeker in Hamar in Noorwegen op de 1500 meter. Daar werd hij derde. En nu keert hij dus terug in Nederland voor de wereldbeker op de 500 meter. En zet hij zijn schaatsen neer in het ijs. bij In het uh, oude t zoals jij het aankondigde. Oud, vervallen, hoor je en lees je overal. Maar wel een vol t waar Arthur Was de Poolse tegenstander van Stefan Groothuis... en ...een uh, valse start maakt. Dat betekent dat uh, beide heren terug moeten. Best een goede opkomst op de eerste dag van de... Deze voorlaatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen. Volgende week is de laatste wedstrijd uit de wereldbekerserie. Dat is in Berlijn. En dan moeten we nog één weekend extra wachten... voordat hier in Ereveen het laatste weekend van maart... de wereldkampioenschappen afstanden zijn. En daarmee het seizoen 2011-2012 wordt besloten. En dat is, wordt afgesloten. En dat toernooi is voor veel schaatsers toch het hoogtepunt in het seizoen. Bijvoorbeeld voor die pol die ik net noemde, die Arthur was... die dit seizoen echt wel behoorlijke progressie heeft geboekt. Goed meedoet op die 500 meter. En echt een aantal goede resultaten heeft laten zien. En in dat rood met witte pak van de Poolse Bond... nu opnieuw richting de rode startstreep rijdt. En daar zijn schaatsen neerzet, net als Stefan Groothuis. Eerste start dus vals. Tweede start moet dus goed zijn voor beide rijders. Anders volgt de diskwalificatie. Groothuis, in het verleden vaak moeite gehad met de start. Dat zie je ook nog steeds weer terug. Dat eerste pasje is voorzichtig, maar ze zijn nu goed weg. Snelste tijd staat het naam van een Nederlander. Hein Otterspeer, 35-14. En dat is best een aardige tijd... Hier in Tiof, waar de tijden eerder vandaag in de B divisie niet echt meevielen. 9,87 voor Stefan Groothuis is uh, zijn openingstijd. Valt ook niet echt super mee. Een meter of tien had hij toen hij de kruising opreed. Voorsprong op, Art, op uh, Was, Arthur Was. En nu is daar niet veel meer van over. Sterker nog, Paul komt dichterbij in de binnenbocht. En ze komen zij aan zij de laatste 100 meter, opge uh, meter opgereden. 35-14 de te kloppen tijd. En die blijft staan. 35-22 voor Stefan Groothuis. De wereldkampioensprint wint dit onder. Het Nederlands Pols rondje wel. Maar hij is ietsje langer dan langzamer dan Otterspeer. Otterspeer dus nog altijd aan de leiding. Met 35-14, Groothuis tweede. Met 35-22. We zijn op de helft van de 500 meter bij de mannen. Goed, de helft. Want morgen is de tweede 500 meter ook. En de helft ook van vandaag. Dus we zijn op alle helften. De dames ja. hebben ondertussen de afstand al gereden. Uh, Sebastian, ja. hoe is het daar gegaan? Daar uh, wint de Chinese Ying Yu, Chinese wereldkampioen sprint. De enige dame ook die de 500 meter in de, binnen de 37. 30 seconden weet af te werken, wereldrecordhoudster. 38 03 uh, reed ze hier in Ereveen. Tweede, Margot Boer. Eerste keer dat zij dit seizoen op het podium stond van de 500 meter. En derde, Edda Richardson. De andere Nederlandse dames, Oenema van Riesen, Gerritsen en Kuipers... die vielen allemaal een beetje tegen. Boer deed het goed met die tweede plaats. Goed, twee keer de 500 meter, mannen en vrouwen. Wat staat er nog meer op het programma vandaag? Het gaat dus uh, om de wereldbekerpunten. Uh, en dan bij de Nederlanders ook nog eens alvast een beetje richting die WK-afstanden... Uh, van over drie weken hier in Heerenveen. Op de 500 meter bijvoorbeeld uh, weten we straks al één van de drie namen... één naam van de drie namen die Nederland gaat vertegenwoordigen bij die WK-afstanden. Uh, degene die hier over de twee 500 meters de snelste tijd heeft... Uh, die mag uh, sowieso al zijn koffer gaan pakken voor die WK-afstanden. En bij de vijf kilometer die we vandaag laten vandaag ook gaan rijden bij de vrouwen, weten we het na vandaag sowieso al zeker wie er gaan. Want het is de laatste keer voor de wekenafstanden dat we die afstand rijden. Anouk van der Weijden won daar trouwens de B-groep... en is zodoende al zeker van deelname aan die wekenafstanden op de vijf kilometer. En de andere twee namen komen er dus lopende deze avond bij. Horen we later vandaag van jou. Aan het nieuws uit Den Haag. De norm van 3 procent, dat begrotingstekort... is heilig voor de minister van Financiën, Jan Kees de Jager. Gisteren wekte hij nog even de indruk... dat hij wellicht zou willen afwijken van die norm. Nou, niet dus. Kraakhelder zetten hij vanmiddag het beeld recht. Nou, laat ik in ieder geval heel duidelijk zijn... dat er geen ruimte is wat mij betreft... in het wel of niet handhaven van de Europese begrotingsregels. Die zijn streng, daar ben ik ook groot voorstander van...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 ten tijde van deze overheidsschuldencrisis in heel Europa... dat we blijven doorgaan met het op orde brengen van de begrotingen. Dus ook in Nederland. En het is goed dat Nederland daar een stevige lijn in heeft gekozen... het Nederlandse kabinet. En daar uh, zijn we ook blij om. dat we daar. Ge heeft er geen spijt van dat u nee. denkt... oh, waren we maar niet zo stoer geweest? Nee, ik heb absoluut geen spijt van het feit... dat wij een hele stevige lijn uh, hebben gevolgd... in strenge begrotingsdiscipline. Dat is noodzakelijk, dat was noodzakelijk... en dat is naar de toekomst toe noodzakelijk... om ervoor te zorgen dat de eurozone bij elkaar kan blijven. We hebben een monetaire unie, we hebben één gezamenlijke munt... en die kan alleen blijven bestaan met zulke strenge regels. Die hebben we hartstikke nodig en daarom moeten we dat ook doen. En dat moeten we dus ook zelf uiteraard ons aan houden. Je gaat niet bedelen in Brussel voor clementie? Nee, ik ga niet uh, bedelen voor clementie. Ik ga altijd met een vier en opgeheven uh, hoofd naar Brussel en anders niet. Het is belangrijk dat uh, we regels hebben...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 Over de A27 bij Utrecht komt de langste lichtgewichtbrug ter wereld. Vannacht wordt de brug over de weg geschoven. En vandaag waren de laatste voorbereidingen. En Colette van Une was bij. Nou, daar gaat hij dan. Marcel Smits van Heijmans. Uw brug. U, u loopt hier al een paar maanden rond om die brug hier over de weg heen te krijgen. Negen weken geleden zijn we inderdaad begonnen met de eerste acties om de brug te kunnen gaan bouwen. Hij is heel erg lang. Hè? Langer dan de dom hoog is, heb ik me laten vertellen. De langste brug met zo'n licht gewicht ter wereld. Ja, dat is absoluut een absolute feit. Deze brug weegt ongeveer 400 ton. Dat is echt uh, ultralicht in, uh, in deze overspanning. Uh, het is mede door het uh, composite rijdek wat uh, zich in de brug uh, bevindt, wat uh, een aanzienlijke gewichtsbesparing is. Ik denk dat je in betonnen variant al gauw over uh, 4.000 ton uh, spreekt in plaats van 400 ton wat we nu op dit moment uh, hebben kunnen realiseren. En um, dat is de verdienste van Fibercore, zo heet het bedrijf, het Hoogstad. Wat voor materiaal is dat dan? Uh, Vezelversterkte kunststof. Uh, en dit is de eerste in de, zijn soort wereldwijd. Deze brugconstructie bestaat nog niet. Dus u ja. bent er ontzettend trots op. En hij zal dit, dit als voorbeeld de hele wereld overgaan. Omdat u als bedrijf dat natuurlijk overal wel uh, aan wil leggen. Nou, absoluut. Oorspronkelijk komt uh, deze technologie komt uit de ruimtevaart en de luchtvaarttechnologie. Uh, ja. Is dit eigenlijk. En daar heeft hij zijn dienst al bewezen. En nu nog ja, in de infra. Wat kost die meer dan een gewone brug We hebben Ik heb net vernomen van uh, ProRail dat het uh, net zo duur is als uh, staal. Dus ons dek ten opzichte van staal. En waarom moest die zo licht zijn dan? Onder de A27 dus die folie. Wanneer wij te veel druk creëren op de folie, dan heb je kans dat er weer lekkages ontstaan. Want de A27 ligt heel laag, he? ja. dus die ligt in een soort 5, al zou je kunnen ja. zeggen. Een verdiepte ligging inderdaad, absoluut. Ja. En, uh, voor de beeldvorming dan praat je over 2 meter water over de, op de A27. Ja. Dat wil natuurlijk niemand. Vandaag zetten we hem tot aan uh, eigenlijk het uh, talud. En dan zullen we hem uh, vannacht doorrijden tot uh, de middenberm. En zaterdag op zondagnacht rijden we hem door op zijn definitieve plek. Gaat er nog files, uh, kijkfiles opleveren, denkt u? Nou, ik... Ja, ik ik durf er eigenlijk weinig over te zeggen, omdat het natuurlijk ook een uh, nachtelijk uh, tijdstip is. En uh, ja, ik verwacht er eigenlijk niet zo heel veel problemen mee. Nee? Maar als u hier zou rijden, dan zou u volgens mij eventjes heel langzamer gaan rijden om het te bekijken. Absoluut, als uh, vaktechnoot is het een zeer interessant project. Dus, uh... Komt u nou vannacht ook even kijken, als ze hem ook echt over de weg heen schuiven? Nou, sterker hof, wij komen in een bus. Dan gaan ze eventjes kijken. Vannacht en in de nacht van zaterdag op zondag wordt de A27 in verband met die werkzaamheden tijdelijk afgesloten. De dubbele nationaliteit moet in de ban, dat vindt in ieder geval het kabinet. Mensen die naar Nederland komen, maar ook geboren, geboren Nederlanders... die naar het buitenland vertrekken... mogen in de toekomst maar één nationaliteit hebben. Alle uitzonderingen worden nu ook geschrapt door minister Lies Bet Spies.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 Straks morgen opent de eerste en enige echte Nederlandse Apple Store in Amsterdam. Verkeer met Edwin Gerritsen en problemen op de A15 en de A59. Ja, dat klopt helemaal. De A15, daar staat van Rotterdam naar Gorkum tussen Paapendrecht en Gorkum... een file van 12 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de A59 van Zonshil naar Oostland verknoopt Hooipolder Hoijpolder 6 kilometer. Dat kwam door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn daar weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. De 500 meter wordt verreden in Heerenveen in Tialaf. Wereldbeker op World Cup, moet je geloof ik officieel zeggen. <lacht> Sebas, de laatste keer dat we elkaar spraken stond Hein Otterspeer nog op 1. Staat hij nog steeds op 1? Nee, er is een rus die sneller is geweest dan Hein Otterspeer. 35.11 is dus nu de snelste tijd. Op naam van Dimitri Lobkov, want zo heet die rus Hein Otterspeer. Dus verwezen na plaats 2. 300ste van een seconde is hij langzaam. Dan die Dimitri Lopkov en een Japanner. Keijiro Nakashima op de derde plaats, 35-20. Het zit dicht bij elkaar, hoor. Bij de mannen, want als ik kijk, Lopkov naar de nummer 8. Hoe dan zit er maar twee tienden van een seconde tussen. Hoe anders was het eerder bij de vrouwen... waar Ying Yu dus de dus winst pakte voor Margot Boer. Daar was het verschil tussen Jin Yu en Margot Boer... al bijna drie tienden van een seconde. Dus bij de mannen zit het allemaal dichter bij elkaar... als er nog één rit verreden moet gaan worden... tussen de leider in de stand om de wereldbeker. Die komt uit Amerika en dat is Turkije. Fredericks, daarom draagt hij om zijn uh, rechterarm ook de gouden band. Ten teken dat hij in de binnenbaan start. Maar vooral de, ten teken dat hij de leider is. En hij rijdt tegen Jan Smekens Misschien nog wel steeds de beste Nederlandse 500-meter uh, rijder. Maar ook hier een valse start. Veel valse starts. De Nederlandse starter André de Vries. Die, uh, die uh, houdt een scherp oog. Uh, kijkt die, met een scherp oog. Kijkt hij toe vandaag. Hij uh, staat weinig foutjes toe. En hij heeft al veel valse starts. Dus uh, veel starts teruggeschoten. En veel valse starts afgemaakt op deze 500 meter bij vandaag. Tucker Fredericks is dus de leider in de stand om de wereldbeker. Jan Smeken staat daar op de derde plaats op meer dan 50 punten achterstand. 53 punten achterstand. Maar goed, als je wint krijg je 100 uh, punten. En uh, als je tweede wordt krijg je 70, dus wat, of 80. Dus wat dat betreft kun je wel redelijk wat goed maken. Maar het is een groot verschil. De nummer twee is trouwe, trouwens van de stand om de uh, wereldbeker. Tijbe Mo. De Olympisch kampioen uit Korea is er niet. Net als alle andere Koreanen. De Koreanen vinden deze wedstrijd niet passen in het traject... na die WK-afstanden over drie weken hier in Ereveen. En laten dit weekend dus schieten. Voor de tweede keer klinkt het ready. Tucker Fredericks met zeg maar, de atletiekstart. Oh, en Jan Smekens verprutst zijn tweede start. Die glijdt meteen een beetje weg met zijn rechterbeen. En daarmee loopt hij natuurlijk al meteen flinke achterstand op. Op Tucker Fredericks. 9,71 is de opening voor de Amerikaan. 9,92 door. Dat foutje van Jan Smeekens is het eigenlijk knap. Als je bedenkt dat hij dat foutje maakte en weggeleed eh, Dat hij toch nog binnen de 10 seconden weet eh, te openen. En sterker nog is het ook nog knap dat hij nog naar tucker Fredericks weet toe te rijden. En is het nog knapper dat Jan Smeekens denk ik de rit gaat winnen. Want via de binnenbocht komt hij onderdoor bij Jan Smeekens. Het publiek gaat er nog eens extra achter staan. 35-11 de tijd van Lopkov, Maar die tijd blijft staan. Nee, dat foutje dat wordt hem toch fataal. 14 de tijd voor Jan Smeekens, 35-57. De winst gaat naar Lopkov. de speer wordt tweede. En dus op het podium, Kajiro Nagashima uit Japan voor derde. Yes. Bas, wat voor weer is het bij jou buiten trouwens? Uh, bij mij buiten. Ik ben al even niet meer buiten geweest. Het valt van of is dat je niet naar buiten kon kijken. Ja. Maar dus straks was het een beetje heijig. En uh, waren de omstandigheden niet al te goed, leek het. Het is ook erg warm binnen. Tijden vallen me ook een beetje tegen. Ja. Ik weet niet of het, uh, of het daarom ging. Uh, of nee, het, het gaat erom goed. gewoon om een leuke oh. brug te maken. Omdat er namelijk ah. verschillende weertypes zijn uh, in Nederland. Bij, uh, in het oh, noorden Oh, dus... de deur, deur, deur open aan de overzijde. <laughs> dus het, het ziet er nog een beetje grijs uit. <laughs> grijs uit. Grijs ja. in het noorden. Marco Verhoeven is hier namelijk binnengekomen. Want Marco, uh, het is grijs in het noorden. Noorden. Hier in Hilversum, het midden van het land, is het fantastisch zonnig. Moeten we alleen nog even het zuiden behandelen. Hoe is het daar? Uh, ook grijs, alleen ander type grijs dan in het noorden van het land, want in het zuiden zijn de zichten best oké, okay, en is het gewoon vooral een wolkenlaag die de zon tegenhoudt. In het noorden komt nevel en mist voor, en die mist dan met name rond de Wadden, uh, Waddenzee dus uh, de, de Friese kust en ook de Waddeneilanden uh, strekt zich uit ook tot aan de kop van Noord-Holland, dus ja, in dat deel van Nederland is het echt een kleine wereld en ja, wij moeten concluderen dat we hier in het midden van het land de beste papieren hebben ja, Hoe kan dat nou, want uh, we zijn zo'n klein land en drie verschillende weertypen eigenlijk Ja, dat uh, heeft te maken met koud water, wat er nog uh, flink voorhanden is in het noorden van het land. De wadden zijn gewoon nog erg koud, Noordzee ook. IJsselmeer ook wel een beetje. En daar bij Sebastiaan in Heerenveen hebben ze gewoon last van dat die steden toch niet door is gegaan. Ja, min of meer wel, ja, ja inderdaad. Nou, en dan is de wind ook van zee, en dus dan komt, dat, uh, komt toch relatief vochtige lucht over dat koude water aan. En uh, daar ontstaan gewoon makkelijk mistvelden op zee, die een beetje het land indrijven. En dan is het in, uh, in de kustgebieden, wat verder van zee af, is het gewoon een beetje nevelig. En dan hebben we hier in, uh, midde, in het midden van het land net een dat, dat dat ons niet bereikt. En dat bij ons die wolkenlaag net dun genoeg is om, om de zon erdoor te laten. En in het zuiden hebben ze dan net de pech dat dat, dat niet lukt. Nou, en dat soort weertypes, dat soort verschillen die we nu schetsen... heb je vaak als je een drukgebied in de buurt hebt of boven je hoofd... dan zit er weinig stroming in de atmosfeer en dan gebeurt er gewoon heel weinig. En in dit jaar getij is de zon dan ook nog eens niet sterk genoeg om alles weg te branden. Ja, en dan heb je dit soort verschillen. En wat krijgen we nou de komende dagen? Nou, verschillen worden minder groot, dat, dat zit er wel in. Er komt iets meer beweging in de atmosfeer. Dat gaat overigens de komende 24 uur nog niet zo heel erg vlot hoor. Want vanavond en vannacht zullen we over het algemeen toch die wolkenvelden houden waar ze nu zijn. Eh, en waar de opklaringen nu zijn. Dus midden-Nederland zou het best wel eens wat bewolking kunnen ontstaan. Of misschien zelfs wel wat nevel of mist. En dan hebben we temperaturen vannacht tussen de 2 graden in gebieden waar het even wat opklaart. En 6 graden in het zuiden van het land. Ja, morgen mm, misschien een klein beetje regen in het noordwesten eerst. Daarna op de meeste plaatsen wat zon, maar ditmaal vooral in het zuiden van het land. En lukt het morgen met die zon in het zuiden, kan het daar 14 graden worden. En dan is het nog eventjes echt zacht. Dan gaan we naar het zuiden toe. Dankjewel voor dit moment. Marco, voor hoe was dat... Iraniërs kiezen vandaag een nieuw parlement. De precieze zetelverdeling is nog onzeker... maar voor hervormers is er in dit parlement in ieder geval geen plaats. Zoveel is al wel duidelijk. In elk geval uh, is de opkomst enorm hoog. Dat meldt tenminste de staatstelevisie. Correspondent Thomas Erpring is in Teheran. Thomas, je staat bij een stembureau. Kun jij het bevestigen dat het inderdaad erg druk is? Maar ik sta nu in een stembureau en het is een van de bekendere stembureaus. Het is inderdaad vrij druk hier. Niet zo druk als uh, tijdens andere uh, uh, eerdere ver verkiezingen, met name die van 2009, die uiteindelijk in rellen ontaarden. Maar het is druk, er staan mensen in de rij en uh, ze zwaaien allemaal met hun identiteitskaarten. En ze zijn klaar om te gaan stemmen. Nou, die Raadse Staattelevisie, waar ik net over had, is hier trouwens ook. Die staan hier naast me. En ja, dan zie je toch wel een beetje dat op tv dingen wel vaak er iets groter uitzien dan in werkelijkheid. Dus misschien moeten we hun, hun uh, voorlopige prognose nog een beetje met een korretjes uitnemen. Ja, waar kiezen de mensen voor? Ja, de keuze is eigenlijk vrij klein. Het gaat tussen conservatief en extreem conservatief. Um, vroeger waren er ook nog uh, hervormers hier. Uh, de mensen die veranderingen wilden, meer vrijheden uh, meer, per, meer persoonlijke vrijheid, maar ook betere relaties met het westen. Nou, die mensen mogen allemaal niet meer meedoen. Um, dus nu kunnen de mensen dus eigenlijk kiezen tussen individuen die, die, die feitelijk allemaal zeggen dat uh, er meer macht moet komen voor de mensen die door God zijn aangewezen en eigenlijk minder macht. Uh, voor de mensen die, uh, die, uh, ja, die gaan stemmen, aan het volk, om zo maar te zeggen. Ja, het is een soort geleide democratie. Nee, het, Iran vindt zichzelf een, een religieuze democratie. en uh, Ze zijn dan ook de islamitische republiek. Maar ja, natuurlijk, de gebeurtenissen van de afgelopen jaren... hebben daar wel een behoorlijke deuk in geslagen. Tot, een, tot, tot, tot, tot, tot bijvoorbeeld de Arabische lente van vorig jaar... was Iran een van de meer democratische landen in de regio. Maar ja, nadat ze hier die rellen hebben gehad... en nadat een heleboel uh, politici gezuiverd zijn... Ja, is de keuze natuurlijk wel heel erg beperkt geworden voor de, voor de gewone mensen. Ja, en hervormingen, die zitten er dan voor? Up with the end. Nee, absoluut niet. Ik denk dat deze verkiezingen, ook al zijn het parlementsverkiezingen, toch vrij belangrijk zijn voor de politieke toekomst van Iran. Het laat zien uh, dat, uh, dat, dat, dat het land uh, qua leiding steeds meer richting uh, een, uh, een vorm van uh, ja, een, toch een steeds strikter, conservatiever land gaat. En dat staat eigenlijk haaks op de meeste mensen, want Iran is een geurbaniseerd land. Mensen zijn hoog opgeleid, uh, vrij modern, kijken naar, uh, kijken naar de buitenwereld, zitten op internet. Dus ja, die twee delen. Ondanks dat, er, dat de staat het graag wil zeggen, wordt toch steeds groter. Thomas je dankjewel voor je verslag vanaf een verkiezingsbureau, dus in Iran. En dan uit Nederland. De Apple fans, die hebben het er al maanden over. En morgen is het dan eindelijk zover. Want dan gaat de eerste Nederlandse Apple Store open. Gebeurt allemaal op het Leidseplein in Amsterdam. En verslaggever Elge van der Wel, die mocht alvast naar binnen. Grote tafels met telefoons, tablets en laptops. Grote schermen aan de muur een heleboel personeel in opvallende blauwe shirtjes en een grote glazen trap. Meer is het ook niet die Apple Store. Maar wat is daar nou speciaal aan? Well, you know it's uh, one of our most spectacular stores because it has more service than any store we've ever had. It has more places to experience Apple products hands-on and it's just located in such a central position that everyone in Amsterdam en de Netherlands echt really weten waar het is. Hier op de Leidseplein. Volgens Apple is deze winkel erg bijzonder. En de mensen die morgenochtend hier op het Leidseplein voor de deur staan of zelfs liggen, vinden dat ook. Maar waarom eigenlijk? Ik geloof dat de mensen heel veel behoefte hebben aan simpelheid, overzichtelijkheid. En Apple belooft dat. Apple die maakt dat ook waar. Jean Stevenson studeert sociologie en hij verdiepte zich in de vraag... waarom zijn mensen fan van Apple? Nou Voor een deel is het natuurlijk een soort van fetischisme. Het zijn allemaal producten die uh, symbool staan voor invloed. Uh, het is duur, het is status. En aan de andere kant uh, zit er ook een heel verhaal achter. Een verhaal? Hoe bedoel je? Het verhaal van Steve Jobs en het verhaal van Apple zelf... die uh, begonnen zijn, een uh, enorm pad doorlopen. Mensen zien de struggle, de gevechten die, die geleverd zijn... Om te komen waar ze zijn en dat herkennen ze bij Apple en alles wat, wat Apple aanraakt op dit moment verandert eigenlijk gewoon in goud maar dat houdt de erop, op of niet absoluut um, het feit dat het in goud verandert uh, heeft te maken ook met het feit dat ze maar heel weinig producten aanraken hun software mag nergens anders draaien ze hebben maar uh, drie hoofdproductlijnen uh, daar zit natuurlijk allemaal wel differentiatie verder in maar ze houden het heel simpel dus uh, wat ze aanraken, wat zij besluiten aan te raken, daar gaan ze helemaal voor. En dat verandert misschien in goud, maar ze kunnen absoluut niet alles maken. En wat is dan het gevaar voor Apple? Ik denk voor een groot deel dat ze zoveel kunnen maken bij het publiek... Um, dat ze en, en nog steeds zo ver voor de concurrentie zijn... maar dat ze eigenlijk het meeste ducht hebben van zichzelf. Ze zijn zich aan het beraden op de koers. Uh, hun, hun grote leider, zou je kunnen zeggen, is weggevallen... En het wordt heel spannend of ze wat ze nu hebben gepresteerd... weten vol te houden in de toekomst. Onze verslaggever was dat, Elge van der Wel. Wat gaan we straks doen? We hebben een gesprek met een Spaanse journalist... die is weten te ontsnappen uit wat hij zelf omschrijft. Als de hel van Homs in Syrië is dat dus. En we gaan op bezoek bij de kantoren van de blauwe envelop. Als u wilt weten hoe en wat, blijf luisteren. PNN Today. Ja, nou, ik heb uh, van 5 tot 6 gebokst. Vanavond om half 9 op Radio 1. En uh, van wat daarvoor daar kan ik me eigenlijk heel weinig meer van herinneren. <laughs> Luister en kijk mee. Op radio 1.nl. Kale klets. Dan zou je denken, zo so wat hè? Wat doet dat ertoe? Maar dit land heeft sinds midden jaren 70 geen premier meer gehad met een kale uh, kop. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.